7 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. CPB bevestigt dat koopkracht voor skandalen. Chronisch zieken zijn duizenden euro's meer kwijt, stelt Koepelorganisatie. En benefiet voor slachtoffers, Sandy. Het Centraal Planbureau bevestigt berichtgeving uit RTL Nieuws... dat groepen Nederlanders er de komende jaren tientallen procenten op achteruit kunnen gaan...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 Premier Rutte zegt dat de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie en andere maatregelen nog niet te berekenen zijn. Volgens hem kan het inkomensverlies hooguit in een enkel geval dramatisch zijn. pvda leider Samson zegt dat mensen met een gemiddeld salaris ten onrechte is wijsgemaakt dat ze er honderden euro's per maand op achteruit gaan door de zorgpremie. Pas vanaf een gezamenlijk inkomen van 70.000 euro moet volgens hem iets meer worden betaald.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 De benefietuitzending werd geopend door Christina Aguilera, die op het zwaar getroffen Staten Island is geboren. Verder waren er optredens van bijvoorbeeld Billy Joel en Bruce Springsteen. Hoeveel de inzamelingsactie heeft opgebracht is nog niet bekend. Mensen die zich hadden ingeschreven voor de marathon in New York mogen volgend jaar sowieso meedoen.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 Nieuwe gebruikers worden vanaf nu automatisch langs een aantal stappen geleid... waarmee ze kunnen bepalen welke informatie ze wel of niet willen delen met anderen. Het weer. Vanochtend op veel plaatsen droog en kans op zon. Aan de kust kunnen een paar buien vallen. Vanmiddag vanuit het zuiden bewolking en periode met regen. En aan de kust staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Middagtemperatuur ligt rond 9 graden. En ook na vandaag blijft het wisselvallig.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 3 november. En de discussie over de koopkracht gaat ook vandaag door. Rutte weet het niet meer, meldt de telegraaf vanochtend fijntjes. En dan komt daar vandaag ook nog eens het nieuws bij... dat chronisch zieken eh, fors op achteruit gaan. In New York gaat de marathon niet door. Teleurstelling, maar ook begrip bij veel lopers. Verkiezingen gaan wel door in Amerika... maar de kiezers worden een beetje moe van al dat campagnegeweld. Straks het geluid van een populair filmpje met een meisje dat in tranen raakt... als ze weer eens een keer een verkiezingssportje op de radio hoort. Verder hebben we nieuws over oldtimers, over schaatser Sven Kramer... en er is nieuws over en uit Staphorst. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. Het was niet de meest gelukkige week uit het partijleiderschap van Mark Rutte. Communicatie over de gevolgen van een nieuwe zorgpremie verdiende niet de schoonheidsprijs. Dat zei Rutte op een congres van VVD-bestuurders. Die deden een beroep op Rutte om duidelijk te maken hoeveel de nieuwe premie gaat kosten. Omdat de plannen nog moeten worden uitgewerkt kon Rutte ze die duidelijkheid niet geven. Dat hoorde Wilma Borgman na afloop. Nee, ik ga niet hier toezeggingen doen over cijfers, omdat het echt allemaal afhangt van die maatvoering, van die uitwerking, van de precieze effecten die dat ook heeft op eventuele extremen. Ik kan geen concrete cijfers daar nu tegenover plaatsen, eh, wat de NLS en RTL gedaan hebben is sec doorgerekend wat er nu in het regeerakkoord staat. Maar dat moet nu allemaal worden uitgewerkt. Maar dan houdt u de onzekerheid nog niet weg? Nee, dat heb ik ook gezegd vanavond. Uh, dat zal ook op andere punten van het regeerakkoord gebeuren in de toekomst, voorspel ik. Uh, er zijn heel veel zaken in het regeerakkoord waarop hoofdlijnen de afspraken zijn gemaakt. Die staan. Die moeten worden uitgewerkt. En ook daarvoor geldt, uh, gaat u maar op zoek als u die weet te vinden. En als u daar dan als NLW en RTL... en dan kan ik het u ook niet verwijten als u dat zou doen. Zou zeggen, nou, als ik dat nou in zijn uiterste consequentie doorreken... dan betekent het dat. En uh, ja, als dat dan heel veel commotie veroorzaakt, dat is ontzettend vervelend. Maar dan kan ik niet duidelijkheid nu tegenover plaatsen, want dat is afhankelijk van die uitvoering. Maar dan zegt u eigenlijk tegen die bestuurders hier... die volgend jaar al gemeenteraadsverkiezingen hebben... jammer, die opzeggingen waar jullie mee te maken krijgen... zee eventueel, dat is part of the deal. Nou, de gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2014. Dus over 15, 16 maanden. En deze uitwerking gaan we zo snel mogelijk te hand nemen. Dus we hopen die duidelijkheid... daar echt niet meer tijd voor te nemen dan nodig is. Maar wat u nu eigenlijk zegt is... die honderden euro's aan koopkrachtverlies, dat zou kunnen. Ik zeg er helemaal niets over, omdat ik wil... Maar dan uh... neemt u die onzekerheid daar dus ook niet weg? Dat was uw eerste stelling. Ik kan niet tegenover een consequent doorgerekend regeerakkoord... in zijn uiterste consequentie zonder rekening te houden met... hoe ga je om met allerlei andere factoren kan ik niet een nieuw cijfer tegenover plaatsen... omdat we met die uitvoering bezig zijn. Dat is het verschil tussen een regeerakkoord en wetten maken. Dat doen we altijd zo snel mogelijk. En er zijn allerlei andere delen van het regeerakkoord waar dit voor geldt. U zei vanavond ook, dit verdiende allemaal niet... de schoonheidsprijs, deze crisiscommunicatie. Wat had u anders moeten doen? Ja, wat ik denk ik onderschat heb, zijn de effecten van die sommen... die naar buiten kwamen dinsdagavond bij RTL en NOS. Die heb ik simpelweg onderschat. Maar had u die zelf niet al gezien, die sommen? Ja, als je natuurlijk in zijn extreemheid doorrekent wat er staat, kloppen die sommen grotendeels. Alleen het punt is, die houden geen rekening met het feit dat er moet worden bekeken wat de extremen zijn... hoe je het uitwerkt in termen van de maatvoering... en in termen van uh, wat het voor specifieke groepen betekent. Dat had u onderschat, zegt u. De, de uh, schok-effecten die dat bij mensen teweegbracht. Ja, kijk, ik, dit, deze cijfers zijn cijfers op basis van het kale regeerakkoord. Het moet worden omgezet in beleid. Dan komen er andere cijfers. Maar hoe dat precies zich verhoudt tot uh, uh, uh, die punten die ik noem... Dat zal daar moeten blijken uit de uitwerking. En wat ik heb onderschat is inderdaad de enorme felde reacties die dat met zich meebracht. En er komen nog meer reacties, want het Centraal Planbureau heeft berichten van RTL Nieuws bevestigd... dat de koopkracht van groepen Nederlanders met tientallen procenten kan dalen. Vooral mensen met een uitkering, alleenverdieners en gepensioneerden worden de komende vijf jaar getroffen. En straks hebben we ook nog het nieuws dat chronisch zieken een financiële strop dreigen op te lopen. Dat zo, maar eerst gaan we naar de... Marathon in New York. Rond tien uur gisteravond kwam namelijk het nieuws dat erin sloeg als een bom. Sunday's New York City Marathon is off, cancelled late today. De marathon gaat dus niet door. Vanwege de enorme verwoestingen die die superstorm Sandy heeft aangericht. En de tientallen doden die daarbij zijn gevallen. Toen burgemeester Bloomberg eerder deze week besloot het jaarlijkse evenement... kost wat kost toch door te laten gaan, stak er een storm van kritiek op. En gisteren kwam hij dus terug op het besluit. Een marathon moet de New Yorkers juist verenigen, niet verdelen, verklaarde lokale burgemeester Howard Wolfson. was Dus moest het evenement worden afgelast. Met pijn in het hart zegt de voorzitter van de New York Roadrunners, Mary Wittenberg. Het is met een ongelooflijk zwaar hart vandaag, vanavond, dat we de share that the best way to help new york city at this time is to say that we will not be conducting the 2012 ing new york city marathon. een verstandig besluit zegt deze new yorker. Well, I think that's a wise decision. I think it's cruel and insensitive to have it when so many people are suffering. Let uh let them turn the power off at Gracie Mansion and uh let mayor bloomberg endure what everybody else is enduring around the tri-state area. De marathon door te laten gaan zou ongevoelig zijn als tegelijkertijd zoveel mensen lijden. Laten ze anders de elektriciteit maar afsluiten in het huis van burgemeester Bloomberg, dan weet hij ook wat dat is. Voor de ruim 47.000 lopers uit de hele wereld is het natuurlijk wel even slikken, vooral als je heel erg hard hebt getraind fairly devastated actually you know you train for a solid six months uh, i train pretty much five days a week uh for six months and you you know it's, it was getting me excited to to come here and to do it and we best get on the island up i've been on the wagon for three weeks staying off the hale so uh ik heb drie weken niet gedronken, zegt deze Britse loper, om fit te blijven. Vanavond dan maar een biertje verslagenheid, dus onder die lopers. Ook 2000 Nederlanders zijn op dit moment in New York om de marathon der marathons morgen te gaan rennen. Onder hen autocourier Jan Lammers. Meneer Lammers, ook teleurgesteld dat de marathon niet doorgaat? Nou ja, eh, egoïstisch bekeken is dat natuurlijk eh, jammer omdat je er nou uitkijkt. Maar het staat natuurlijk eh, niet in verhouding tot eh, wat die mensen hier allemaal meemaken. Dus het is volledig begrijpelijk. Dus eh, wat dat betreft eh, niet teleurgesteld en eh, nou ja, eh, het, het is niet anders. Ja, yeah. was u al lang in New York? Uh, ja, we waren, uh, even kijken, donderdag kwamen we aan, we waren vrijdag zaterdag voor de voorbereiding en uh, ja, zondags was lopen. Ja. Nou ja, omdat het natuurlijk heel erg lang onduidelijk is uh, gebleven. Want eigenlijk ging iedereen ervan uit, uh, na de mededelingen van die burgemeester, dat het wel doorging. Um, kwam het dan toch nooit als een verrassing? Het was, uh, het was best lastig, want je zag hier de beelden op tv en je hoorde wel de aankondigingen van hem. Het verbaasde mij dat hij al op maandag, dinsdag. Uh, die uitspraken deed en dat was redelijk stevig. Uh, maar het gaf ook wel aan hoe graag hij persoonlijk in ieder geval uh, wilde dat het doorging. Dus het feit dat ze hem even goed afgeblazen hebben, nou dat geeft wel aan dat je, dat je die beslissing absoluut kunt respecteren. Nog even uh, naast dat je zelf ook al dacht van nou, dat is toch een beetje lastig als ze links nog bezig zijn met opruimen en soms uh, zelfs het bergen nog van mensen en dat soort dingen. En, ook zelf had je een klein beetje moeite al in die aanloop. Ja. Want heeft u bijvoorbeeld het parcours verkend en een beetje gekeken van um, ja, ook wat de gevolgen waren van die enorme storm? We hebben alleen al uh, hier en daar uh, in de bus naar, uh, naar de stad toe. Daar had je ook al gewoon uh, nodig. En dan zie je hele stadsdelen die, uh, die, die gewoon nog zonder licht staan. En, uh, en er zitten nog steeds mensen die, uh, die helemaal onwille, gewoon nog steeds op, op hulp zitten wachten. En uh, zeker uh, door, door, door de ogen van, van dat soort mensen, die, uh, die gewoon ook familieleden en bezittingen en, en, en allemaal verloren zijn. Ja, dan, dan, dan kun je het gewoon, uh, gewoon immoreel om er iets te doen. Dus, dus ik snap het nog steeds niet volledig. Dankjewel voor het gesprek. Oh, nee. Straks reddingswerkers oefenen op de gevolgen van een tsunami of een aardbeving op de Maasvlakte. Verkeersinformatie: de A28, Utrecht richting Zwolle. Die is nog tot 8 uur dicht tussen de afrit Maren en het knooppunt Hoevenlaken. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Een grote groep van 4,2 miljoen chronisch zieken. die krijgt het door het akkoord van het nieuwe kabinet financieel zwaar. Zo zwaar dat hun belangengroep nu al zegt dat de plannen onaanvaardbaar zijn. Chronisch zieken en gehandicaptenraad vindt dat het kabinet nu de boel opnieuw moet doorrekenen. en waar nodig moet aanpassen. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging op ziekenbezoek. Hij ging op ziekenbezoek bij Wilma Sterk. om te horen hoe het voor haar zal uitpakken. Ik zet even mijn bed wat hoger. Ja, want u ligt hier, mevrouw Sterk. Ja. Uh, net geopereerd aan een hernia. Dat komen er ook nog bij, want u heeft reuma, bent chronisch ziek. Klopt, klopt helemaal. Dus u ligt hier op bed met de papieren om u heen. Want wat is dat, dat bijvoorbeeld van het CRK? Het CRK? He? Dat is dus de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Die heeft u net binnen? Die heb ik net binnen. Ik heb nu nog recht op 514 euro. Op jaarbasis. Maar dat gaat natuurlijk volgend jaar af. Dat gaat verdwijnen volgend dat jaar? Dat gaat verdwijnen. Oké. Okay. Er was ook nog 342 euro tegemoetkoming arbeidsongeschikte van het UWV. Gaat verdwijnen. Dus dat is een bedrag al van 850 euro per jaar. Netto. Netto. netto. netto. netto. Dat zijn netto bedragen. En dan heb ik het nog niet over de verhoging eigen risico. Uh, de zorgpremie die natuurlijk fors omhoog gaat, die wordt inkomensafhankelijk... Er gaat zoveel veranderen mijn fysio die ik zelf moet gaan betalen. Want reuma is uit de lijst van chronisch zieken gehaald. Dus gevolg is dat ik mijn fysio zelf moet gaan betalen. Medicijnen die ik zelf moet gaan betalen. Uh, hulpmiddelen die je zelf moet gaan betalen. Die kun je dus betalen van die leuke tegemoetkoming die je krijgt. Dat valt weg. Huishoudelijke hulp die ik nodig heb, die kun je daarvan betalen. Daar is die voor. Alles gaat wegvallen. Gaat er nou voor chronisch zieke meer veranderen dan voor de normale mens, zal ik maar zeggen, die af en toe naar het ziekenhuis gaat of naar de huisarts? Dat weet ik wel zeker. Want wij hebben natuurlijk sowieso veel meer zorg nodig, veel meer fysiotherapie. En als die bedragen al wegvallen, die tegemoetkomingen, die je PA krijgt, waar je die andere dingen van kunt betalen, dan zijn we altijd de klos. Er gaat hmm. enorm veel wegvallen. En wat betekent dat dan voor u? Dat betekent voor mij dat ik dus geen fysiotherapie meer kan betalen. En met mijn vele andere mensen. Dat betekent dat mijn reuma erger gaat worden. Ik daardoor meer medicijnen moet gaan slikken. En dus nog duurder uit ben. Qua zorg. Want medicijnen zijn duurder. En van het ziekbed van Wilma Sterk naar uh, Angelique van Dam. Zij is directeur van de CG-raad. Dat is de Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten. Uh, chronisch zieken die blijvende beperkingen hebben... die worden veel en veel harder getroffen. Die hebben eigenlijk al meer nodig en extra aandacht nodig... en ondersteuning nodig om hun, hun wagen rijdend te houden in mm -hmm. de samenleving...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 Ik ben, ik ben bang voor wat er gaat komen. En uh, dan praat ik voornamelijk over het, uh, het niet meer vergoeden van de fysiotherapie en dergelijke. En daardoor achteruitgang van je gezondheid en daardoor nog meer kosten. En dat zei Wilma Sterk in de reportage van Jeroen de Jager. Het is een populair weekend uitje. Een plezierritje met een oldtimer. Op diverse plaatsen vandaag zijn er weer toertochten voor de klassieke auto's. Maar de eigenaar van die oude beestjes, die hebben de bokkenpruik op. Ze zijn namelijk woedend omdat de komende regering hun wegenbelasting wil laten betalen. De Koninklijke Automobielclub, De Knak, die heeft een petitie opge opgesteld. En al meer dan 38.000 mensen hebben die petitie getekend. Verslag even Louis Dekker, die ging langs bij de directeur. Soms zijn dingen anders dan je verwacht. De directeur van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. De Knak. Even bijgas heen. Rijdt niet in een klassieker, niet in een oldtimer. Maar in een Audi uit het jaar? 2011. Tja, dat was even nadenken. Peter Staal. Ik gebruik mijn auto inderdaad vooral voor woon-werk. En klassieker, ik hou meer van de geschiedenis van auto's dan van oude auto's zelf. Want ze zijn bewerkelijk, hè? Ze zijn bewerkelijk. Je moet er een hoop tijd in stoppen. Maar ik vind het wel schitterend om te zien. En ik vind het fantastisch dat er mensen zijn die het graag willen onderhouden en rijdend houden. U heeft 11.000 leden. Zijn die allemaal zo verontwaardigd dat ze meerdere keren de petitie tekenen? Of is er wat anders aan de hand? Er is wat anders aan de hand. De KNAK heeft inderdaad 11.000 leden. Uh, maar mensen zijn zo boos over deze maatregel... omdat ze zijn bezig met uh, niet alleen een hobby... maar met een stuk uh, cultureel erfgoed wat ze rijden proberen te houden. Het zijn rijdende museumstukken die getroffen worden. Mensen investeren veel tijd en moeite in een stuk geschiedenis. En daar worden ze nu gewoon keihard voor gestraft. En dat kan niet. Om de doodsimpele reden dat deze mensen deze auto's zo gebruiken... dat ze er weinig mee rijden. Is dat zo dat mensen hem amper gebruiken? We horen toch steeds meer verhalen... over oude auto's uit het buitenland die worden geïmporteerd... en heel veel worden gebruikt... Want geen wegenbelasting en eigenlijk stiekem best voordelig. Nou, Dat is ook niet het gebruik uh, wat wij uh, voorstaan. Ik herken het, het beeld. Maar uh, wat we nu al zien is dat die aantallen nu al aan het teruglopen zijn. Dus eigenlijk is deze maatregel, die zien ook gewoon mosterd na de maaltijd. Maar we delen wel de zorg over de, over de milieubelasting in de binnensteden. En dat daar iets aan moet uh, gebeuren. Maar het, wat er nu gebeurt is, er wordt met hagel geschoten op een heel klein probleem. En ja, daarbij raak je allerlei zaken die je niet zou mogen raken. Hiermee pakken we 98,5% van de vervuiling helemaal niet aan. Dus wat dat betreft is het pure symboolpolitiek. Dat zei knakdirecteur Peter Staal. Na acht uur, Louis kan het niet laten. gaat hij toch nog eventjes rijden in zijn oldtimer: in een klassieke Fiat 500. Nou, als het echt waar zou zijn, dan zou ik geloof ik een hele diepe, beetje zorgelijke stem opzetten. En zouden we zeggen, Nederland is getroffen door een aardbeving en een tsunami. Maar we doen eventjes alsof. En we, dat zijn honderden hulpverleners en figuranten... die meedoen aan een grootscheepsel rampenoefening van de Europese Unie. Roel Roelpauw was vanochtend al vroeg op de rampplek. Op een afgelegen plek in het Rotterdamse havengebied... Is een tentenkampje verrezen. Er staat een generator te knorren, die zorgt voor de elektriciteit, want het kampement is voorzien van verlichting. En in een van de tenten zitten mensen achter laptops. Dat is de commandopost van waaruit de verschillende delegaties hun orders krijgen. Goedemorgen. morning. Paul Jens Matze is van de organisatie en hij leidt me rond. Some of them have been driving for 18 hours yeah. in order to get here. En hij vertelt me dat de training eigenlijk al begonnen is... in de landen waar al deze ploegen vandaan komen. Bijvoorbeeld uit Estland, Letland, Litouwen, Italië, Tsjechoslowakije, Polen, Denemarken. Daar kwam het bericht binnen dat een EU-land... in dit geval Nederland, was getroffen door een grote calamiteit... een aardbeving en daarachteraan een tsunami... en dan ook nog wat problemen met gevaarlijke stoffen. Nou, in al die landen hebben ze hun spullen bij elkaar gepakt... En zijn naar Rotterdam gereden. Teamleader van Italië. In het Italiaanse kamp. Even geen teken van leven. Goedemorgen. Are people still asleep? Uh, yes, uh, they are uh, coming up in a few minutes. Ze komen langzaam maar zeker uit bed, de Italianen. Uh, en dan gaan ze er flink tegenaan, want dit land heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van die ramp. Was it a long drive from Italy to here? Yes, it was 1200 kilometers. 1200 kilometer vanuit Piemonte in Italië, 18 uur reizen vanuit Estland. Dus de deelnemers hebben er al heel wat op zitten tegen de tijd dat ze hier aangekomen zijn. En dan moet het allemaal nog beginnen. They will definitely be kept awake for the, for the next 36 hours. Maar zegt Paul Jens we zorgen er wel voor dat ze goed wakker blijven. In this training environment we talk about we have a normal event, which is part of the script. And then all depending on the level of the skills and the efficiency of each of the different modules, we have a box of injects. Want we hebben een stevig programma. We kunnen ook elk moment nieuwe elementen toevoegen aan het scenario, waardoor de aandacht er goed bij blijft. This is the uh, Bild Flat Combat. En uh, this is the uh... Uh, Een tent verderop daar zit uh, de ploeg uit de Baltische Staten: Estland, Letland, Litouwen. En ze hebben op hun uh, kleding staan de Balt Flood Combat, de Baltische vloedbestrijding. En we kwamen naar EU land om te assisteren deze grote De teamleider legt uit dat uh, ze apparatuur bij zich hebben, sterke pompen om uh, Groot hoeveelheden water te kunnen wegwerken. Want zoals bekend is Nederland uh, zwaar getroffen door uh, een tsunami. Grote delen van het land staan onder water en dat willen ze zo snel mogelijk wegwerken. Op de parkeerplaats een hele verzameling hulpvoertuigen met kentekenplaten uit heel Europa. De EUCPC dat we assistance nodig hebben voor een CBRN. En binnen in het gebouw waar de oefening wordt gecoördineerd, krijgen de trainers nog even te horen wat er allemaal staat te gebeuren vandaag. En dan blijkt dat de deelnemers een hele reeks van onaangename verrassingen te wachten staat. Oké, have a good one guys. Thanks very much. En veel plezier bij de oefening. Roel Pauw was dat het verslag dus van de tsunami op de tweede Maasvlakte. Nog één week en dan wordt het NK afstand, uh, afstanden geschaatst. De vraag is of Sven Kramer meedoet. Hij raakte namelijk anderhalve maand geleden geblesseerd aan zijn rug. En hij heeft er nog steeds last van. En daarom weet Kramer niet of hij mee kan doen aan de opening van het schaatsseizoen. En die is volgende week, aanstaande vrijdag eigenlijk al, in Heerenveen.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 Eén ding wil hij in elk geval niet meer. Geforceerd rijden. De Valko waarin Kramer in het verleden trapte. Het gaat me niet zozeer van ik moet die wedstrijd winnen. Of, daar, daar ben ik nu gewoon veel te ver van vandaan. Maar ik wil gewoon, ik wil gewoon zien dat er perspectieven zitten en dat, dat ik die wedstrijden, dat ik daarvan kan groeien. En dan, Ik ga niet die wedstrijd rijden of als ik, uh, als ik, als ik, als ik, als ik het gevoel heb dat ik, word, ik word er slechter van word. Sven Kramer was dat. Tussendoor hoorde u trouwens ook iedereen wist. Ze waren in gesprek met Sebastian Timmerman.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 Jawel, 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen, kijk op volkswagen.nl. Shh, De geheimen van Barsnet. Ik wil niet meer dat je met zo iemand praat, goed? Hij wil alleen maar mooi zeggen. Kom, Micha, we gaan. Waar is Misha? Hij was net nog in de. Micha! Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2.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 Chronisch zieken en gehandicapten gaan er een paar duizend euro per jaar op achteruit door de maatregelen in het regeerakkoord. Dat heeft de koppelorganisatie CG Raad berekend. Het eigen risico in de zorg gaat flink stijgen en de zorgtoeslag wordt afgeschaft. Het Centraal Planbureau bevestigt dat groepen Nederlanders er de komende jaren tientallen procenten op achteruit kunnen gaan. Gisteren meldde RTL Nieuws dat vooral mensen met een uitkering, gepensioneerden en alleenverdieners worden getroffen. En het CPB zegt in een verklaring dat de koopkrachtcijfers inderdaad mogelijk zijn.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 En in de Verenigde Staten hebben sterren een benefiet gehouden... voor de slachtoffers van de Storm Sandy. In een tv-uitzending die een uur duurde... riepen onder andere Mary J. Blige, Sting en Bon Jovi op om geld te doneren. Hoeveel de actie heeft opgebracht is nog niet bekend. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. De temperatuur varieert van 3 graden in Groningen tot 7 graden langs de westkust.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 DNOs, het Radio 1 Journaal op zaterdag. Laten we nog even teruggaan naar het begin van de week. Want de week begon zo mooi. Twee trotse heren, één regeerakkoord. Maar snel sloeg de stemming om. De formatie, een overzicht. Voor u ligt een regeerakkoord. Van echte vreugde over zo'n akkoord kun je niet spreken. Want we zullen van iedereen offers moeten vragen in de komende jaren. En dat doen we langs drie pijlers. Nee. Dit kabinet wil de schatkist op orde brengen. Nee. Wij willen eerlijk delen.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 Ja, bij mijn favoriete tokootje in Den Haag. We hadden wel het idee dat het zou gaan tussen ons tweeën, maar toen kwam er zoveel passie. Die passie was heel erg gedeeld over ons gezamenlijk uh, werk. Wat ik dus merkte bij Diederik Samseloos, de oprechtheid met hij dat deed. Ik merkte dat we continu daarover zaten te praten. Hij heeft me overtuigd. We sm'sten in eerste instantie van jeetje, spannend. Nou ja, ja deze twee zouden toch wel het met elkaar moeten gaan uitzoeken. Hè? Let's make a new start.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 Er zijn leukere momenten soms, maar eh, het is goed om in een politieke partij inhoudelijk te discussiëren. We hebben uh, goed gesproken over wat er eigenlijk uh, allemaal nog over te zeggen valt. En de fractievoorzitter, de nieuwe fractievoorzitter, die staat helemaal klaar om u daar al bij te lichten. Ja, wij hebben uh, uh, eerst een fractievoorzitter gekozen. En dat, dat ben ik geworden, zoals u... Uh... Ja, Lekker start. Nou ja, we hebben een stevige discussie gehad. Uh, dat is natuurlijk, zoals u heeft gemerkt, een nodige commotie ontstaan.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 De minister-president heeft zojuist uh, gevraagd of ik toe wil treden tot het kabinet als minister van Defensie. Ik zal me goed verlopen? Ik heb er vooral heel veel zin in. Ik ben zeer gemotiveerd. John Hille en Joost Vullings maakten de bijdrage van een weekje in Den Haag. En over dat weekje Den Haag en over alles wat er nog gaat komen, gaan we straks na acht uur verder praten. Doen we dan met Wilma Borgman. De Amerikaanse verkiezingscampagne bereikt dit weekend zijn hoogtepunt. Obama en Romney doen alles wat menselijk mogelijk is... om de laatste twijfelaars over de streep te trekken. En dat het voor sommige Amerikanen een beetje te veel wordt... dat blijkt bijvoorbeeld uit het filmpje van de vierjarige Abby. Al 4,5 miljoen mensen hebben het op YouTube bekeken. Het meisje kan niet meer tegen alle radiosportjes die ze in de auto hoort. Ik ben vroeg van Obama en Romney. Dat waarom je Oh, it'll be over soon, Abby. Oké? Okay? The election will be over soon, oké? Okay? Okay. Mm. Nog een paar nachtjes slapen, dan is het echt over. Obama en Romney die waren gisteren en vannacht in de staat Ohio staat die cruciaal is voor de overwinning. En daar is ook Victor Vlam, debattexpert en Amerika kinder. Goedemorgen. U heeft ze allebei horen speechen. Wat viel u op bij Obama? Nou, het, het opvallende aan Obama is dat, dat, dat in vergelijking met 2008 zijn, zijn, zijn de zijn gelegenheden waar je speech veel kleiner. Uh, dus, dus in 2008 had hij een groot stadion waar hij telkens in speech te waarde ook kwam, zaten er wel 16.000 mensen voor hem klaar. En dat is deze keer wel anders. Je ziet dat er toch wel iets minder enthousiasme ook is. Uh, dat de dat, dat, dat, dat settings kleiner zijn, dat er misschien maar 5.000 in plaats van 16.000 mensen zitten. Um, en de campagne zegt aan de ene kant van dat dat gewoon een bewuste keuze is om het maar wat kleiner en intiemer te houden. Um, en dat zal dat ook best wel. Maar het doel van dit soort bijeenkomsten van Obama lijkt er echt op gericht te zijn. Om die supporters te werven voor het vrijwilligerswerk. Zodat mensen gaan bellen, langs de deuren gaan om die boodschap van Obama maar één op één te gaan verspreiden. En nou ja, goed, daarvoor hebben ze liever een kleinere rally met, met wat minder mensen. Um, dan, dan een hele grote uh, bijeenkomst met heel veel mensen in een groot stadion. Ja, en dat moet er toch wel vooral ook weer vol uitzien. Dus dan kan je maar beter een klein stadion helemaal vol hebben. Zeker, het kan, net, het kan beter net iets te vol zijn inderdaad, ja. ja. Precies. En dan uh, ook geluisterd naar Romney. Wat viel uh, erop bij Romney? Nou ja, Randy, wat je echt merkt daar is dat, dat die mensen het gevoel hebben dat ze zomaar zouden kunnen winnen. Want zeker als je even snel oppervlakkig naar de peilingen kijkt, dan lijkt het ook wel bijzonder spannend. Als je er iets dieper naar kijkt, dan is het ook zeker nog steeds wel spannend, uh, want het ligt dicht tegen elkaar aan. Maar dan zie je wel dat Obama een cruciale voorsprong heeft in een staat zoals Ohio, die de Republikein eigenlijk altijd heeft gewonnen als hij het Witte Huis heeft gewonnen. Dan zie je dat Obama daar een voorsprong heeft van toch wel een paar procentpunten. Dat is best wel een cruciale voorsprong. Um, maar tegelijkertijd willen ze dat enthousiasme van die mensen wel juist vasthouden. Dus in, in, in de speech van Romney probeert hij ook te benad benadrukken van het zou zomaar kunnen gebeuren. Tegelijkertijd zet zijn campagne nou net weer iets minder middelen in op Iowa de komende paar dagen. En iets meer in op Pennsylvania. Juist om te zorgen dat als Ohio niet winnen dat ze misschien Pennsylvania alsnog kunnen winnen. Maar daar zitten ook heel veel kiesmannen. Dus wat dat betreft de, de strategie van de campagne... Uh, aan de ene kant vergaat dat ze er niet helemaal zeker van zijn... dat ze Ohio wel gaan winnen. Ja, nou horen we net Abby, dat uh, vierjarige meisje... die uh, uh, eigenlijk wil dat het maar zo snel mogelijk voorbij is. Um, ja. Is zij exemplarisch of zijn er heel veel mensen nog wel geïnteresseerd in deze campagne? <laughs> Nou, in Ohio worden mensen inderdaad er helemaal gek van. Uh, en, ik, en, en naar aanleiding van dat uh, filmpje van Abby is het ook zo dat de Amerikaanse publieke omroep haar excuses zelfs heeft aangeboden voor de overdaad aan verkiezingsnieuws. Uh, want in de mensen hier in Ohio worden er absoluut mee afgegooid. Uh, de reclameonderbrekingen uh, uh, in het lokale nieuws hier en elk andere programma, dat is bijna volledig, zijn het politieke spotjes. Uh, uh, daarnaast krijgen mensen flyers in hun brievenbus, er wordt aan hun burgen geklopt door, door, door de twee campagnes, uh, ze worden gebeld door de campagnes, zoveel staat in het teken van politiek op dit moment uh, dat, dat het mensen inderdaad te gek aan het worden is en zelfs bij, bij gewone koffiewinkels is het zo dat je tegenwoordig kunt kiezen bij de 7-Eleven hier in Amerika of je het in een rode kop wil als je voor Romney bent of een blauwe kop als je voor Obama bent. Dus die verkiezingen die leven echt heel erg in Amerika en voor sommige mensen is dat inderdaad uh, iets te veel van het goede. Nou ik ga je niet vragen of je jij voor rood of voor blauw bent, ik geef je bedanken. Dankjewel, Victor Vlam, voor je uitleg. Dat gaan we zo doen. Straks DNS roept de hulp in van de reiziger... bij het bestrijden van geweld in het openbaar vervoer. Ik heb ook nog verkeersinformatie voor u. Daar 28 Utrecht richting Zwolle. Nog een kwartiertje, want het is tot 8 uur dicht... tussen de afrit Maren en het knooppunt Hoevelaken. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Nederland is gefascineerd door Staphorst. Er is geen dorp in Nederland waar zoveel clichés over bestaan, dat ontdekte antropologe Wendelin Voogd. Ze onderzocht de beeldvorming over het dorp aan de hand van onder andere kunst, literatuur en documentaires. En vandaag gaat een website online waarop haar bevindingen te zien zijn. Ze is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat kunnen we zeggen over het algemene beeld dat bestaat over Staphorst? Uh, nou, over het algemeen, uh, ja, dat is denk ik de meeste mensen wel weten. Streng religieus, braaf, somber, uh, achterlijk, zelfs middeleeuws wordt het genoemd. Uh, dat er niks verandert en dat er niks te doen is voor de jeugd bijvoorbeeld. Ja. Dat is een beetje het algemene beeld. Een beetje oud-Hollands. Ja, ja, dat is zelfs al in het begin van de 20e eeuw... wordt het al uh, oud-Hollands genoemd. Dat vond ik wel opvallend door schilders. Ja. Ja, toen al. Hoe komt het eigenlijk dat Staphorst dat, dat beeld heeft? Um, nou ja, het is natuurlijk een dorp... waar de tradities en de cultuur heel erg uh, bewaard is gebleven. Al in, de, al in die tijd, zeg maar. En dat komt waarschijnlijk door de manier waarop het dorp ook is opgebouwd. Het is een, een, een streek streekdorps, allemaal boerderijen aan elkaar, achter elkaar aan een lange dijk. En er zijn antropologen geweest die hebben gezegd: van omdat mensen zo ontzettend dicht bij elkaar wonen, was het was ook hele sterke sociale controle. En op die manier werden de gebruiken heel erg aan elkaar doorgegeven. Dat zijn uh, ja, clichés misschien wel, in ieder geval een beeld. En beelden zijn vaak clichés. Mm -hmm. uh, hoe, hoe ver zijn die klassie clichés uh, waar in de praktijk? Wat klopt ervan? Uh, ja, dat is, dat, is, dat is niet echt de, de scope geweest van een onderzoek, maar je kan sommige dingen wel zeggen dat ja, het is een, een, een streng religieus dorp. De kerk speelt daar nog steeds een grote rol. Maar braaf zou ik het ook weer niet noemen, want uh, je kan zien dat bijvoorbeeld uh, er altijd een soort spanning is geweest tussen de kerk en bepaalde volksgebruiken. Vond ik wel interessant om te zien dat de kerk niet altijd blij was met de staphorsters en wat er gebeurt. Dus, dus braaf zou ik het niet noemen? Ze zijn wat losbandiger dan we denken. Ja, zeker. En, en, en, en allerlei gebruiken bestaan nu niet meer, maar vroeger uh, ja, had de jeugd bijvoorbeeld heel veel uh, vrijheid en ook uh, seksuele vrijheid, zeg maar. Konden elkaar makkelijk ontmoeten door uh, bestonden speciale kamertjes waar uh, jongeren makkelijk elkaar konden ontmoeten. Oh. En dat, ge dat gebruik dat vond de kerk niet leuk en dat bestaat ook niet meer. Sinds de jaren zestig uh, gebeurt dus, dat niet meer. Dus, dus er is wel het um, een en ander veranderd ook in de loop der jaren. Het is zeker veel veranderd, ja. Uh, het is opener geworden. De klederdracht wordt niet meer gedragen door de jeugd sinds 86. Dus dat is nog wel eigenlijk nog vrij uh, recent. Dat we... Maar omdat er nu geen middelbare school meer is in, Meppel, of in Zwolle, moeten de kinderen naar Meppel en, en Zwolle en kampen en dan vinden ze het niet zo prettig om dan klederdrag te dragen, dus dat is sinds die tijd uh, is dat er niet meer. Ja. Maar het, het was al veel langer, um, ja op agrarisch gebied bijvoorbeeld was het was het een een, een dorp wat voor voorop liep. Ja. Zij zijn het eerste dorp wat de ruilverkaveling heeft ingevoerd en dat is een ja dat heeft de, de modernisering in de landbouw zeg maar. Uh, M wel een ah, enorme ja. boost gegeven, ja. En balen ze zelf een beetje van, uh, van dat clichébeeld wat wij van ze hebben? Um, over het algemeen is er een groot deel van Staphorst wat, wat, zich, daar niet, wat dat zich niet zoveel kan schelen. Want uh, ja, ze, ze kijken ook geen televisie en het is, ze zijn toch meer in zichzelf gekeerd. Maar ik, ik heb wel jongeren gesproken die het vervelend vinden... dat als zij dan gaan studeren ergens dat iedereen altijd maar weer grapjes maakt over Staphorst. En uh, ja, dat is niet zo leuk, nee. nee. Dan zeg je liever van ik kom ergens uit Overijssel in plaats van ik kom uit Staphorst. Ja, precies. Ja. Ja. Nog even ja. uh, de website, want die gaat vandaag uh, online. Waar kunnen ja. we nog veel meer informatie vinden? Ja, heel veel informatie, heel veel beeldmateriaal. Het hele polygoonarchief uh, uh, waar Staphorst in voorkomt kunnen maar we laten zien. Wat is het adres? Oh, dat is www.staphorstinbeeld.nl Daar is al die informatie te vinden. Ja. Mevrouw Voogd, ik dank u wel voor het gesprek. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Een telefoontje legde zaterdagavond een sluier over mijn weekend. En dat van vele NS-collega's. Een hoofdconducteur was zojuist op het station Gelderop bewusteloos geslagen door een zwarte rijden. Het is het begin van een open brief van NS-directeur Ingrid Thijssen. In de brief roept ze treinreizigers op om in actie te komen tegen geweld. En ze is nu aan de lijn. Goedemorgen. Morgen. Waarom roept u nu de reizigers op? Wat is de reden om nu die brief te schrijven? Ja, we zien de afgelopen weken dat met name de intensiteit van het geweld um, tegen onze mensen toeneemt. En dat is een reden om de open brief te schrijven. Want ja, de boodschap die ik, die ik wil geven is tweeledig. De ene kant is dat mensen gewoon met hun poten van ons personeel af moeten blijven. En de andere is een oproep dat wij het echt niet alleen kunnen. Ja. Gebeurt het vaak trouwens dat machinisten en conducteurs worden mishandeld? Ja, het gebeurt regelmatig. Um, dat er incidenten zijn in de trein, helaas. Um, dat, is, uh, dat is vreselijk. Natuurlijk voor de mensen zelf en ook voor hun familie en ook voor, voor collega's. Um, en we zien de afgelopen weken zien we, zien we de ernst van het geweld... Uh, Toenemen. En nou, NS heeft uh, heel erg veel camera's in de trein op het station. Heeft een eigen veiligheidscentrale. Heeft een, een veiligheidskorps dat groter is dan de spoorwegpolitie die de overheid heeft. En daarom zeggen we nu wel van ja, wij kunnen het echt niet alleen. we hebben de hulp nodig van reizigers en van de politiek. Ja, nou eerst maar even de reizigers en dan de politiek. Um, wat, ja, wat, wilt u, wat wilt u van de reizigers? Ja, reizigers daarvoor is eigenlijk... Um, uh, gaat het erom, kijk niet weg. Uh, dat is ook een reden waarom wij het initiatief BASTA omarmen uh, um, en ook uh, supporten. Want het gaat erom, kijk niet weg. Let op wat er in je omgeving gebeurt. Um, kijk of er andere mensen om je heen zijn uh, waarmee je samen kunt helpen. Uh, dat betekent gewoon zorgen dat die, het NS-personeel niet wordt aangevallen. En als het toch het geval is, daar uh, bewijsmateriaal van verzamelen. Ja, precies. Gebruik je telefoon uh, om bewijsmateriaal te, te verzamelen. Bel 112. Um, en als het, als het kan, help. En overigens wel belangrijk, natuurlijk breng je eigen veiligheid niet in gevaar. Nee, dat is maar. ook altijd wel van belang om, om er nog even bij te zeggen. Maar goed, dat is de reiziger. Die kan dus het een en ander doen. En u noemde ook de politiek. Wat moet de politiek dan doen? Nou, we zijn heel blij met het uh, regeerakkoord uh, van begin deze week... Waar, um, maar... Uh, waarin onder andere staat: hè, vooral gewoon weer meer blauw op straat, veel aandacht voor, uh, voor veiligheid. Uh, en wat mij, wat, ja, wat mij betreft, is dat, is dat niet alleen op straat, maar ook in de trein. Maar zou je ook speciale maatregelen moeten nemen? Je hebt gebiedsverboden, een, een treinverbod voor mensen die herhaaldelijk in de fout gaan? Ja, in Rotterdam uh, doen ze dat alle en inmiddels is gelukkig uh, de wetgeving om ook in de trein, treinverboden te kunnen gaan doen, die is gelukkig klaar. Dus we kijken nu met het Openbaar, openbaar Ministerie wanneer en hoe we die kunnen gaan uh, toepassen. De oproep is duidelijk en de openbrief ook. Mevrouw ik dank u wel voor het gesprek. Alsjeblieft. Was afhankelijk twijfel. New York heb ik het dan over. En toen ging hij toch door. Duizenden lopers vanuit de hele wereld reisden vervolgens af naar New York... om gisteravond te horen dat die marathon van New York uiteindelijk niet doorgaat. De gevolgen van die storm Sandy die zijn namelijk te groot. Teleurstellend voor veel lopers, maar er is ook begrip. Ja, sportief gezien is het wel jammer en ook zeker dat die beslissing niet eerder is genomen. Het is, het is feestelijk. Ik, ik snap het ergens wel dat ze, dat ze het niet door laten gaan, maar eh, er was met zoveel bombardie aangekondigd afgelopen dinsdag volgens mij al van het gaat hoe dan ook door. We krijgen het voor elkaar, het parcours is klaar, vrijwilligers zijn klaar. Ik ben van Verpeperstraat op bij de NOS en ik zou de marathon voor de vierde keer gaan lopen. Ik ben Dirk van Hunsel en ik zou voor het eerst in mijn leven een marathon gaan lopen en het was ook de bedoeling dat ik dat voor de allerlaatste keer zou gaan doen. Een jaar geleden heb ik mijn, uh, mijn vader gemaild van, Pap, zo nooit naar de Marathon van New York gaan lopen. En toen kreeg ik een mailtje terug: is goed, jongen, begin maar vast met trainen. Dus precies een jaar. Afgelopen donderdag heb ik, die, uh, heb, ik, heb ik nog gekeken en die mail was toen exact een jaar oud. Ik heb wel een uh, gedeelte van het parcours gezien, maar eigenlijk ook weer een klein beetje van afstand. Uh, de finish is natuurlijk in Central Park. En het Central Park is tot en met gisteren steeds afgezet geweest. Het gaat uh, op deze zaterdag pas voor het eerst open. Uh, dat is al heel vreemd, want er wordt al wel gebouwd. En eigenlijk ook iedereen, al die, die lopers die meedoen aan die marathon, zijn er rond de 40.000. Die willen graag gaan trainen in het Central Park. Die willen graag eigenlijk die laatste paar kilometers... van het parcours even een keer in, in de benen hebben. Want dat is al een glooiend uh, parcoursstuk. Uh, en, en dat was ook heel vreemd. Je zag allerlei hardlopers rond het Central Park. Uh, dat was afgezet. En... Ja, dat maakt het ook allemaal een beetje, beetje vreemd. Een beetje alsof je uh, mag kijken uh, in, in een dierentuin, maar dat maar niet heel dichtbij mag komen. En je weet in ieder geval ook dat waar de er plaatsvindt op Steppen Island, nog geen twee kilometer verderop, zijn ze nog op zoek naar slachtoffers. Dus ja, het, dat maakt het allemaal wel een heel uh, vreemd gevoel en, en ja, maakt het allemaal wel redelijk begripvol. Ja, we zeiden net al van uh, we gaan nou een week vakantie voor zover dat gaat. En ja, dan gaan we daarna sparen voor volgend jaar. Want ik zal hem ooit in New York lopen. Daar heb ik, ik me net voorgenomen en dat ga ik ook echt doen. Ik zal met een aantal uh, anderen gaan lopen, onder wie mijn schoonbroer. En die, uh, die had alles op deze marathon gezet. Zijn eerste marathon had ik ontzettend getraind om, om, om naar een tijd van iets boven de drie uur te gaan lopen. Ja, en die is er helemaal kapot van. Die, uh, ja, die, die vindt het echt een ontzettende streep door de rekening. En, en dat merk je dan wel. Ik bedoel, ik, ik zelf reageer op die manier wat nuchter op. Omdat ik er niet idioot gek veel uh, voor, uh, voor getraind had. En ik uh, ook een beetje op basis van de afgelopen jaren wilde lopen. Maar uh, ja, voor sommigen is het echt een, een, ja, ik zou bijna zeggen een, een, een sportieve ramp. Uitschaatse. Erwin Wennemars wil morgen een hardloopwedstrijd houden in Central Park in New York. Wennemars ziet zijn Holland Run als een alternatief voor dus de afgelaste marathon. Via Twitter roept hij mensen op om mee te doen. En hij zegt dat hij huilende mensen aantrof in zijn hotel in New York na de afgelasting van de marathon. De weg naar het doel is belangrijker dan het doel op zich, zo schrijft hij. Hij zegt al 150 aanmeldingen te hebben gekregen. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Wij doen niet mee. Katrien Straatman en ik. Voor de vierde dag op Rijn en We lezen gewoon de kranten... besteedt de Telegraaf bijna de hele voorpagina... aan de inkomensafhankelijke zorgpremie van het nieuwe kabinet. Op de voorpagina zien we Mark Rutte met een hand in zijn haar. Rutte weet het niet, kopt de krant in de vertrouwde zwarte letters. In het Algemeen Dagblad een interview met PvdA-voorzitter Hans Spekman. Spekman stelt dat het zorgplan een uitstekend plan is. Nivelleren is een feest, vertelt hij lachend. En de VVD'ers komen er volgens Spekman echt wel weer overheen. De Volkskrant spreekt een andere PvdA-prominent, ex-informateur Wouter Bos. Die zegt dat beide partijen tijdens de coalitieonderhandelingen... exact wisten waar in het regeerakkoord de pijn voor hun achterban zou zitten. En ook de PvdA krijgt het nog moeilijk met de achterban, denkt Bos. Dagblad Trouw besteedt aandacht aan de ophef in Noorwegen... over de tijdsaanduiding voor of na Christus. Een Noorse variant van Wikipedia stopt met het gebruik van die term. Redacteuren vinden het gebruik van voor of na Christus achterhaald... en spreken nu liever van voor of na onze jaartelling, maar daar is lang niet iedereen in Noorwegen blij mee. Voetballer Edgar Davids kijkt in een interview op de website van de BBC terug op zijn tijd als commissaris bij Ajax, en hij blijkt het nog steeds moeilijk te hebben met de opmerking van Johan Cruijff. Die stelde dat Davids alleen in de raad van commissarissen zat omdat hij zwart is. In Holland they pretend nothing happened niets gebeurt. En that is even worse. Ze you know they onder to sweep it under the carpet. You know that that's the society there. You know it's like they try to sweep it under carpet because it's a certain figure in football, you know, and I think that's the wrong message you're going to send to people. Davids haalt in het interview vooral hard uit naar de KNVB. Die zou het voorval hebben gebagataliseerd. Net doen alsof er niets gebeurd is en alles onder het tapijt vegen. Dat is de cultuur in Nederland. Aldus Edgar Davids. Het AD een Nederlandse anticair, die een heel bijzondere opdracht heeft gekregen. Niemand minder dan koningin Beatrix heeft hem de opdracht gegeven om naar China te gaan. Daar moet hij voor de koningin zoeken naar een nieuwe zitting voor een krukje uit de Ming-dynastie. Die eeuwenoude zitting van geweven bamboe is kapot. Na maanden zoeken heeft hij het Gevonden. Goed nieuws voor onze majesteit. Toen de verkoper van de nieuwe zitting hoorde voor wie die bestemd was... besloot hij het bamboematje cadeau te doen. Ach, wat grappig. Ja, in deze hè, moeilijke tijden is dat altijd wel weer mooie gesten. Wat gaan we doen zo dadelijk na acht uur? We gaan verder praten over de bijeenkomst van de VVD van gisteravond. Maar we praten ook verder over de chronisch zieken. Want chronisch zieken krijgen het financieel erg moeilijk... door de plannen van het kabinet. De Dekker gaat rijden in een oldtimer. En de rampenoefening, ja, er is een tsunami... die is aangespoeld op de tweede Maasvlakte. Rampenoefening, daar doen we ook nog even verslag van.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 Want op zaterdag 10 november controleren wij gratis uw Citroën... en ontvangt u een emmertje cadeau. Zo kunt u met gemak de winter aan. Citroën. Creatieve technologie. Dit is Radio 1.